kiezen minder mensen voor een buitenlandse vakantie... en meer mensen voor een vakantie in eigen land, blijkt uit onderzoek van NBTC Nipo. Ook zijn er meer twijfelaars. Zo'n half miljoen mensen weten nog niet of het een binnenlandse of buitenlandse vakantie wordt. De onderzoekers zeggen dat bijna 30% van de vakantiegangers nog moet boeken. Dat is meer dan vorig jaar. Mogelijk wachten veel mensen tot het WK voetbal achter de rug is. Het weer. Het is op de meeste plaatsen droog. Minima tussen 13 en 17 graden. Daarna af en toe zon, maar vanmiddag weer kans op stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog reuze mee met de ochtendspits. Eigenlijk alleen files bij Amsterdam en een korte bij Rotterdam. Op de A8 Zaandam Amsterdam bij het Koemplein 2 kilometer. Op de A15 Gorkum Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht Oost 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Regala mio sorriso io ti tolgo un'arco, su questa amicizia nuova, pace sì, rosa, che so come sono e fatti chiedo verdo. Su qualche fatto è fatto, io però chiedo, regala il mio sorriso io ti tolgo un'arco, su questa amicizia nuova, pace sì, rosa, perdono con questa gioia che mi stringe il cuore.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 Che fatto è fatto io, però chiedo raga, nel sorriso io ti porgo una Su questa amicizia nuova pace si sì, cosa perdono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 Io senza di te, un po' ne ho. Qui lag bij, senza misura. Io senza di te, non lo so. En la nostra.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 Ooh FM met een hoofdletter Z van Zon, Z. Zanfort en Zomerrit. Es amor llega sin esta manera no tiene la culpa. Ik le je je dan kom je hier niet je hier wegkomt, dan kom je Amor de She can't blame Zandvoort, Zandvoort. Different Keep it this. Keep it this ritme van Zandvoort ook op TV. Zie FM Text TV op kanaal 45.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 crying out loud burn the bridges in our town till the point where we drown out as it all comes down again. as it all Yeah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 Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 8 uur. Waterbalgemoed met het RWS-journaal. Gemeenten doen in de praktijk niet genoeg om kindermishandeling te voorkomen. Driekwart heeft wel mooie plannen, maar meestal blijft het daarbij. Dat zegt de kinderombudsman. Meer dan de helft van de gemeente weet niet hoeveel kinderen er mishandeld worden en ruim een derde heeft geen zicht op kinderen die een verhoogd risico lopen. De kinderombudsman vindt dat zorgwekkend. De chef van het Thaise leger praat vandaag met politieke partijen, senatoren en leden van de kiescommissie over een uitweg uit de crisis in het land. Gisteren riep het leger de staat van beleg uit om de orde te herstellen na maanden van straatprotesten. Vandaag zijn nieuwe maatregelen van kracht geworden. Zo zijn politieke manifestaties alleen toegestaan op aangewezen plekken. Premier Rutte vindt dat de Europese Unie zich moet beperken tot vijf kerntaken... zegt hij in een interview met de regionale dagbladen. De premier wil dat Brussel zich richt op een sterke interne markt... minder regels en meer vrijhandel. En verder wil Rutte dat Europa zich bezighoudt met één energiemarkt... en de aanpak van misstanden op de arbeidsmarkt. In Iran zijn drie mannen en drie vrouwen opgepakt... vanwege een filmpje op internet... waarin is te zien hoe ze dansen op de hit Happy van Farewell Williams. Ze wilden laten zien dat je ook in Teheran gewoon plezier kunt hebben. De Iraanse autoriteiten konden het niet waarderen... onder meer omdat de vrouwen geen hoofddoek droegen. Nederlanders blijven voorzichtig met hun vakantieplannen. Minder mensen kiezen voor een buitenlandse vakantie... meer mensen voor een vakantie in eigen land... blijkt uit onderzoek van MBTC Nipo. De onderzoekers zeggen dat bijna 30%...